1 uur. Freddy van met het NOS-journaal zijn vijf NAVO-militairen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn de ISAF-militairen per ongeluk getroffen... tijdens een Amerikaanse luchtaanval. ISAF wil niet zeggen wat er is gebeurd. Ook is de nationaliteit van de slachtoffers niet bekendgemaakt. De militairen sneuvelden in een gebied waar veel taliban-strijders zitten. De Oekraïnse president Poroshenko wil dat de burgerbevolking veilig weg kan uit het onrustige oosten. Hij heeft opdracht gegeven tot de aanleg van een vluchtelingencorridor. In het oosten zijn de autoriteiten bezig met een antiterreuroperatie tegen pro-Russische separatisten. Die willen de regering niet erkennen en die willen onafhankelijkheid of aansluiting bij Rusland. Het Pakistanse leger heeft versterkingen gestuurd naar de internationale luchthaven van Karachi. Daar is opnieuw geschoten. Alle vluchten van en naar Karachi zijn geschrapt. Zondag was er een Taliban-aanval op het vliegveld, waarbij 34 doden vielen. In de Iraakse stad Mosul hebben tientallen zwaar bewapende opstandelingen het hoofdkwartier van de provincie-gouverneur ingenomen. Het voornaamste overheidsgebouw. In de tweede stad van Irak wordt al dagen gevochten. Inwoners van Mosul zeggen dat de aanvallers zwarte vlaggen hebben gehesen... en dat wijst erop dat ze verwant zijn aan Al-Qaeda. De omzet van Winkelketen Action is vorig jaar met 32 procent gestegen... naar ruim 1,1 miljard euro. Die discounter is een concurrent van gevestigde zaken... zoals Blokker, Hema en Kruidvat... Action is elf jaar geleden opgericht door twee Nederlanders en in 2011 verkocht aan een Londense investeerder. Er kwamen vorig jaar 85 nieuwe winkels bij, 41 in Nederland. Het weer. De zon schijnt, maar uit het zuidwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. Er trekken buien over het land. Vooral in het zuiden en oosten is daarbij kans op onweerhagel en windstoten. In het noordwesten blijft het droog. Het wordt 20 tot 27 graden.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 Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoelen. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Niem nou bijvoorbeeld die allererderste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitsee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april, op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die je niet tegen je zei: Is dit je <lacht> En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de cannegen... en de Pret en allemaal een ware oplachting. De vinder kwam dan meestal binnen, een of andere gewone boerenpolderjongen, Tietje in een mandje. Op zijn zondags familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was een jongen woont in Friesland. Dus meestal een of andere rode rakker. Maar toch, maar toch een zeer schilderachtig gezicht...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 Achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel, en zo hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we genomen geen last. Het is meer wat er zo de tree opkomt, komt, dat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruidenkoeken en mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan mek aanpakken tussen de tanden zetten tegen de geefster kneksje maken... achteruit de trap af en <lacht> En daarna de krentenmik achter so de rhododendrons... zo de mieterlijke. <lacht> We kunnen van her mij zetten kan een gen... Wij kunnen van haar meezetten, kan ik natuurlijk niet gaan verlangen... dat ze alle kruien koeken en krantenmekken hoogst persoonlijk nattigd. <lacht> Wij kregen daar veel van in naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmekken eten gebleven. <lacht> Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewerkt. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed...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 Geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt. Ik was deze zomer op vakantie in Karsika. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen, ik kwam terug van de stand. Opeens bleef ik stokstijf stilstaan, Middellandse Zee om de keuter, en ik roep ineens tegen mijn vrouw: was maar vast weer advent. En verdomd is die waar. ze wilde precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door herenmeesters de Cannegen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 Stay by me, dit is Annie Lennox. Dat met uh, Stay By Me. Nou, we hebben er nog van kunnen genieten afgelopen zaterdag bij de herhaling van een programma wat uh, uit Amerika uh, kwam uh, en wat uh, was en natuurlijk op de 50-jarige herdenking van uh, ja, het hele Beatle gebeuren. En uh, daar zong Annie Lennox ook uh, live in datzelfde programma. And I Love Her, dat is een van de Beatle-nummers en die ga ik nou eens niet draaien van de Beatles zelf, maar van Barry Menilo. like I De muziek van de heren Beatles en I Love Her. vertolkt door uh, niemand minder dan Barry Manilow... die we natuurlijk allemaal kennen van de Cobacabana. en natuurlijk het prachtige nummer o Mandy, waar hij ook een hele gigantisch grote hit mee had. Barry Manilow. De Beach Boys hebben uh, een alweer een tijdje geleden ook een nieuw album gemaakt... en het gaat eigenlijk een beetje over de oceaan... Dan nou wil ik de Noordzee niet meteen een oceaan noemen... maar eh, er is natuurlijk wel elke dag dat eh, de zon opkomt vanuit het oosten... en dan schijnt over de oceaan. Daybreak over the ocean. The Beach Boys. Daybreak over the ocean on the sea Will the waves gentle motion Bring my babe, my baby back to me And star sprinkles the star the sprinkles of morning Venus fades from my side Will my love be returning Like the sun to brighten up my life and as day breaks over the ocean When the lights still on the sea i pray the waves gentle motion for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 is de geluid van de stem van Brian Wilson. Ja, en ook als je deze cd opzet, dan hoor je meteen dat het zijn de Beach Boys. Het soundje blijft gewoon bestaan. Aan Dolly vragen wat hij ervan vindt. Dolly, hou jij een beetje van de Beach Boys? Of zeg je van, nou, uh, die, die strandjongens, daar moet ik niks van hebben? <laughs> nou, daar stel je een vraag, zeg. Ja? <laughs> kijk, strandjongens, was ik vroeger gek op. Nou hoeft het niet meer zo voor mij. Is het zo? Nou, ik vind het leuk om ze te zien. Maar kijk, de Beach Boys vind ik natuurlijk heel leuk om naar te luisteren. Ja. De mannen hebben toch prachtige nummers gemaakt, hè? Zeker weten. Ja, ja. Zeker ja, ja. Weten. Ja, dames en heren, u hoort mij niet veel. Maar straks komt natuurlijk het regionale nieuws... En ik, ik ben me helemaal uh, aan het gek aan het zoeken naar nieuws. Maar ik heb weer een paar nieuwtjes erbij. Oh, dus, dus we krijgen straks een update. Nou, dat volgend. is heel. Dat, de, de, de, uh, alleen jij en ik weten dat nu nog. Ja. ja, ja, ja. En, en nou ja ik, ik dan niet, maar jij dan wel. Ik weet alles. En, uh, only You Know and I Know <laughs> is een liedje. Och jee. Ja, ja, ja, ja, het sluit alweer mooi aan. Mooi, ja. brug, mooi bruggetje, zoals dat heet. Nou, sowieso. Wordt het. gezongen door Dave Mason. En dat doet hij allemaal voor zijn antwoord, hoor. Dat heb je niks mee. Daar heeft hij juist wel wat mee, zo op het zeggen. Daar heeft hij niks op tegen, dat wil niks zeggen. Dave Mason. En we dat we straks weer naar nieuws gaan... Roep ik gewoon Christian en Sint-Pietersen nog even bij. You were on my mind. I woke up this you were on my mind. just to ease my pain i say just to ease my We Ja, hier volgt een update. Een update bedoel ik van het regionale nieuws van 10 juni. Het mooie weer tijdens de Pinksterdagen zorgde ervoor... Ik ben niet meer in de lucht, ben ik er nog? Ja. Zorgde ervoor dat het de afgelopen, afgelopen dagen druk was op het Zandvoortse strand. De strandwachten van de Zandvoortse reddingsbrigade... waren vooral druk met het preventieve werk op het strand en op het water...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 Op maandag assisteerde de, de strandwachter... bij een reanimatie op het fietspad richting Noordwijk. De persoon is door de ambulance naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd... en maakt het naar omstandigheden redelijk. De winkels in Heemstede zijn vanochtend dichtgegaan... vanwege een stroomstoring. De storing doet zich voor rond de binnenweg... Mid... Goeie merakels, ik kan niet meer lezen. De storing doet zich voor rond de binnenweg, meldt Steedin. Meer dan 25 panden zouden zonder elektra zitten. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland, het OM... zoekt inwoners uit zijn arrondissement... die op zaterdag 28 juni in Haarlem hun mening willen geven... over welke strafeis zij passend vinden voor hekken. Hekken is inbreken in iemands computer... En volgens de minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... worden jaarlijks bijna net zoveel mensen slachtoffer van hekken... als van fietsendiefstal. Het inbreken in iemands computer is strafbaar... en door hekken kunnen bij bedrijven... bijvoorbeeld grote hoeveelheden klantgegevens verworven worden. Maar ook bij burgers kunnen privégegevens... of inloggegevens ontfutseld worden... waarmee toegang wordt verkregen tot internetbankieren... Facebook, mail of andere toepassingen. Ook kan stiekem software geïnstalleerd worden als een link wordt aangeklikt. En dit alles kan vergaande gevolgen hebben. Het burgerforum van het OM Noord-Holland overhekken... is op zaterdag 28 juni van 10 uur tot 1 uur. En locatie is Simon de Vrieshof 1 te Haarlem. Om goed op de inhoud te kunnen ingaan... streeft het Openbaar Ministerie naar een gevarieerde groep van maximaal 30 deelnemers. Meld u dus snel aan door een mail te sturen naar het burgerforum noordholland.om.nl. Dus burgerforum, punt, dan Noord met een hoofdletter, streepje Holland, ook met een hoofdletter, om.nl. Aanmelden kan tot en met maandag 16 juni. En wie niet kan komen, maar toch mee wil denken... kan de online enquête invullen op www.om.nl. Een bijzondere dag voor de bemanningsleden van Dream Master Bark Europa. Na 21 maanden varen over de hele wereld... komt het schip vanmiddag aan in de haven van Ermuiden. De Dream Master komt langzaam maar zeker in de buurt van de haven... Het avontuur van de wereldreis begon drie jaar geleden... met een uitnodiging om deel te nemen aan een zeilwedstrijd in Australië. Deze uitnodiging hebben we aangegrepen... om samen met twee andere Nederlandse schepen, de Oosterschelde en Tekla... een wereldreis te maken met als tussenstop onder andere Australië en Nieuw-Zeeland. Al dus directeur Leentje Toering. Nog twee uur te gaan. In totaal heeft het schip... 46.600 zeemijlen, bijna 90.000 kilometer afgelegd. Aan boord zijn bemanning en gasbemanning die het schip hebben rondgevaren. Het schip vaart nu voor de kust van Noord-Holland... en rond twee uur wordt verwacht dat het schip aankomt in de haven van Ermuiden. Dus. Voor en de regio. <laughs> dus ik zou zeggen, zodra wij klaar zijn met dit programma... rennen naar het Noordzeekanaal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 Dader en slachtoffer zijn zwagers van elkaar, dit meldt het Halems Dagblad. Gezien de verwondingen is het slachtoffer zo snel mogelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... en de traumahelikopter is geland bij het Pondplein in Velse-Zuid om de traumaarts af te zetten. De vermoedelijke dader is ter plaatse aangehouden. Er waren meerdere buren die te hulp schoten. Een van hen heeft twee kinderen thuis opgevangen... De vermoedelijke dader zou een bekende van de politie zijn... zonder werk en met een historie van drugsgebruik. Twee jongens zijn vanochtend gewond geraakt... nadat hun boot aan de Mozartkade in Heemstede in brand vloog. Het bootje van vijf meter lang moest eerst door de brandweer... naar de kade worden gehaald om vervolgens te kunnen blussen. Het was een hevige brand doordat de gevulde jerrycans aan boord van de boot waren. De brandweer laat de brand nu gecontroleerd uitbranden. De twee opvarenden hebben brandwonden opgelopen en zijn naar het Kennemer gasthuis vervoerd. Tot zover het regionale nieuws. Het weer in Zandvoort. Aanvankelijk kwamen er flinke opklaringen voor. Maar later neemt de bewolking toe en zou er nog een bui kunnen vallen. Ook vanavond kans op enige regen. De temperatuur komt uit op 22 tot 24 graden. Later gaat de wind matig uit het westen waaien... en koelt het met name in de kustgebieden enkele graden af. De nacht naar woensdag verloopt droog en het is meest half tot zwaar bewolkt. De minima schommelen rond 14 graden en de wind waait uit het westen. Woensdag krijgen opklaringen de overhand... en het wordt maximaal 20 tot 22 graden. Vlak aan zee wat lagere waarden. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Nou, we hebben het van Dolly gehoord. Het weer uh, gaat beter worden. En uh, wij gaan genieten van die unplugged versie van uh, nummer van de Chorus Radio. Als voor de chorus was dat. En <hijf> verdiend. Ja. De ja. uh, chorus, uh, een damesgroepje. Oké. Okay. Ja. En uh, uh, treden regelmatig op in een, uh, in een akoestische versie. Weet je wat dat betekent, uh, Dolly? Of, ja. Akoestisch? dat ja. het, uh, Je bedoelt dat het uh, zonder... Uh, nou, zonder een keiharde uh, versterking is. Uh, dat, ja, zonder ne? versterking, ja. Akoestische gitaar en zo. En, uh, ja. Hou je ervan, van de, van, de, van de chorus? Of zeg je van nou... Uh, hm. Mwah, mwah, mwah. Mwah. Ja, ik vind het leuk om naar te luisteren. Ik vind alle muziek leuk om naar te luisteren. Maar de koers om naar toe te gaan, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat nou wel zo animeer. Oké, okay. ja. nou ja, Jezus maakt wel, toch? Ja, nou ja, zo is het ook, hè? Zo is het helemaal. Stel je voor dat we allemaal alleen hetzelfde leuk zouden vinden. Ja, dat, zou, dat is, nee, dat moeten we niet Kijk, hebben. Kijk, de een houdt van vader Abraham en de ander niet. Precies. Ja. Zo is het. En zo is men het. Ja. Dit is Abba. Het liedje wat we niet zo vaak horen, Dam Dam Bil. Ja, muziek van Abba kan je altijd draaien, altijd gezellig, toch? Zeker weten, tuurlijk. Ja, meestal, <laughs> meestal is het dan de Dancing Queen die voorbij komen, of Money, Money, ja, Money. Ja, ja, ja, de geijkte nummers, hè. S-O-S, s, -S. Ja, ja. s, -S. <laughs> ja. Maar Dam Dam Diddle, ja, hebben ze ook gezongen. En uh, ja. ook, ook gezellig, toch? Ja ja, ja, ja, ja. En mocht u nog een gezellig nummer weten, het kan nog net. Dan ja. Bel naar 5731969. ja. En dan draaien wij met alle liefde een leuk nummer voor u. Ja, en ik ga dat... Uh, zolang de telefoon niet gaat, ga ik het zelf maar even doen. Uh, ja, zo is het. Je hebt genoeg in het waar meegebracht. Zo hè? is dat. Ja, zo is het. En dit is uh, Smokey. Do you think you know how to love me? A breathless drive On a downtown street Motorbike ride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 Ja, hoe de fuck is Alice? Hoe de fuck is Smokey? Nou, Smokey is natuurlijk de zanger die, die uh, hoe de fuck is Alice zong. En dit was uh, If You Think You Know How to Love Me. Als jij nou weet hoe je mij moet liefhebben, dan ben je een spekkoper. Het feest wat nooit werd gevierd. Dat is een, een indrukwekkend liedje, vind ik zelf. Een Nederlandstalig. Een man die reeds lang is overleden. Heel duurde korte. En ik wil nog het liedje niet onthouden. Het feest dat nooit werd gevierd.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 Het feest wat nooit werd gevierd. We hebben nog tijd om een uh, verzoekje te draaien voor Marius van Buringen. En Dolly, die luistert helemaal mee vanuit Spanje. Ja, dat ja. is je vriend vanuit Denia, hè? Ja, nou, dat heb ja. ik heel goed onthouden. Ja, ja, ja. En, nou, Hij uh, geeft vaak goede tips, dus dan onthoud ik hem wel. Uh, ja, precies. Nou, je, hoort ja. Het, je hoort het, Marius, je bent hier helemaal uh, ingeburgerd al. Ja, wordt erg gewaardeerd, hoor, je feedback. Ja, zo is dat. Ja. Hernandos, Hideaway, met, uh, uh, of, dat is de titel van het nummer... en dat is Archie uh, Blayer, als ik het goed uitspreek, ja. die het vertolgde. Ik ken het niet, maar ik ben nieuwsgierig. Uh, We gaan Marius... luisteren. Het klinkt Spaans in ieder geval. Spaans kan het niet. Wat was het? Ik zei erg veel Spaanse kan you know, het <laughs> niet. One knows your face. A glass of wine. A fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Ole. All you see are silhouettes. And all you hear are castanets. And no one cares how late it gets Not at Hernando's hideaway Oh, late At the Golden Finger Bowl or any place you go You will meet your Uncle Max and everyone you know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 Zandvoort en is op, op zich een hele uh, aangename plek om te vertoeven. Uh, zeker als je op het strand zit met mooi weer. Maar uh, dit was even vanuit Spanje. Uh, de Heinewee van uh, Hernando. Ja, leuk nu. Hernando. Archie Blair die, vertol, uh, die uh, vertolkte dat. En Marius van Buringen. Dat is ook zo'n soort wandelende alcyklopen die, die luisteraars als het om muziek <laughs> gaat. Want die man die weet ook gewoon... Uh, van de hoed en de rand. En weet ook vaak de oorsprong van nummers. En wie er allemaal achter zaten. Wie het gecombineerd heeft. En wie het gezongen heeft. En in welke andere groep dan de gitarist weer zat. Die in een nummer speelt. En uh, hoe zijn kleinzoon heten En zo maar. <laughs> en waarom niet. Ja, ja, ja, ja, ja. knap hoor. Ja. Ja. Ja. We gaan afsluiten, Donnie, want ja, ik heb nog. Ja, het zit er alweer op. Daar hebben we nu te gaan. En wat moet, ja. nou een, wat moet je nou in een minuut uh, vertolken? Uh, nou, helemaal niks meer. We gaan gewoon gezellig afscheid nemen van iedereen. En hopen dat iedereen volgende week weer naar ons luistert. Ja. He? En uh, we zijn druk bezig met allerlei items te bedenken voor, uh, voor ons programma. Dus Zo is het. We willen ook graag een rubriekje maken waarin mensen oproepen kunnen plaatsen. Dus mocht u echt op zoek zijn naar iets of iemand. Of, uh, en u wilt uh, toch een beetje dat... Uh, uh, die mogelijkheid vergroten dat u het vindt... dan kunt u natuurlijk altijd een beroep op ons doen. En uh, zodat wij het uitzenden... u kunt dan bellen naar 023 57 uh, 303 69. Nee, zeg ik het nu verkeerd? Even kijken hoor. Wat, wat is het telefoonnummer ook alweer? Ik wist hem uit het hoofd. Nou, we, hebben, we, hebben, we, we gaan weer even opzoeken. Zo is het, we hebben, nog 15, oh, oh. we hebben nog maar 15 seconden te gaan. Dus we dus gaan het, eruit en binnenkort eruit. laten u alles weten over onze plannen. Zo, nee? is dat, zo, zo is, is dat. het. Uh, sluiten wij af met uh, u nog een hele fijne uh, dinsdag toe te wensen. En wat ons betreft, uh, tot volgende week dinsdag 12 uur. De dag. Tot volgende week. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.